Waar zit jij nou? De garage. Dat is mijn lieve flexplek. Met Smart Wifi van Ziggo loop je soepeltjes door je dag. Want Smart Wifi schakelt automatisch naar de beste frequentie, kiest het snelste wifi-punt... en verdeelt de wifi naar gebruik in huis. Zodat je altijd en overal perfecte wifi hebt. Zelfs in de garage. Nu bij Ziggo. Enjoy it all. Oké, okay, daar gaat hij. Best een beetje spannend. Nee, maar kijk, het hoeft niet allemaal in één keer. Beginnen met beleggen kan ook al met kleiner bedragen. Open je eenvoudig beleggenrekening direct in de app. Met de app van ING heb je alles in de hand. ING. Beleggen brengt risico's en kosten met zich mee. Je kunt jouw inleg of een deel hiervan verliezen. Stap nu over naar zero Alles in één en krijg drie smart wifi boosters gratis. Te waarde van 149 euro. Zo heb je overal in huis of op de zaak perfecte wifi. Ga naar zero.nl. Zelf nieuwe kozijnen bestellen? Creon staat voor je klaar. Met de scherpste prijs Een levering aan huis. Creon in de C. Creon Kozijnen. Nieuw bij New York Pizza. De Teriyaki Chicken Pizza. Met gemarineerde kip en speciale teriyaki saus. Teriyaki wat lekker. Probeer de Asian Actie Pizza's vanaf 6,99. Bestel nu bij New York Pizza. De Belgische en de Nederlandse politie vragen de aandacht voor een vermissing. In de nieuwe bnn serie Red Light... raken de levens van drie vrouwen met elkaar verstrengeld... na een mysterieuze verdwijning. Carice van Houten en Alina Rijn schitteren in deze serie... over prostitutie en mensenhandel. Ik dacht echt dat dit wel een goede gast was. Stream alle afleveringen van Red Light, nu op NPO+. Een hartstikke goedemiddag. Het is woensdag en jij bent erbij. Zometeen uh, de 3FM middagshow met Rob van de Radio. Vakken even op vakantie en het nieuws is gewoon wel met Pien Goedemiddag. Goedemiddag. Een biertje op het terras gaat echt nog niet gebeuren. NOS op die. Vandaag wordt er over de corona gepraat in de Tweede Kamer. Een meerderheid daar wil eigenlijk dat de terrassen ook open gaan, Omdat mensen buiten toch al bij elkaar staan in het zonnetje. Premier Rutte ziet er niks in. Het openen nu van de horeca kan op dit moment simpelweg niet. Omdat daarvoor de risico's echt te groot zijn. Dus ik zou het dolgraag willen. Ik ben het dus ook eens met Wilders betogen over de gevolgen voor de ondernemers. Maar die ruimte is er op dit moment niet. Er komt trouwens wel meer geld voor bedrijven om hun vaste lasten te kunnen betalen. Wat bijna wel weer kan, maar kapper. Tienduizenden mensen hebben al een reservering gemaakt... zegt een bedrijf dat achter het reserveringssysteem van veel kappers zit. Ook willen veel mensen hun nagels of wenkbrauwen weer laten oplappen. Inwoners van Meersen hebben tot nu toe zo'n 200 vliegtuigonderdelen ingeleverd. Zaterdag vloog boven die Limburgse plaats een vliegtuigmotor in brand... waarna er stukken naar beneden vielen in de woonwijk van deze meneer. Ja, ik ben even omgegaan naar de buurman... En uh, ja, er lagen inderdaad een paar uh, metalen stukken. En uh, ja, het was nog gloeiend warm. Dus ja, een vreemde situatie. En zodoende. In de havens van Antwerpen en Hamburg is een enorme berg cocaïne onderschept. 23.000 kilo. Als je dat op straat zou verkopen levert het je 600 miljoen euro op. De kook was met schepen vanuit Paraguay en Panama naar Europa gevaren. En het zat verstopt in containers. Als je naar Hamburg gaat kijken zat die verstopt in plamuur. Zoals wij de gaten in de muren dichtmaken. En als je gaat kijken naar die partij van 7.000 kilo in Antwerpen zat die verstopt tussen hout en inktvissen. Volgens de politie was het spul Onderweg naar een man van 28 uit Vlaardingen. Die is opgepakt. Zijn huis en twee bedrijfspanden zijn doorzocht. Het weer. Zonnig en zacht. Op sommige plaatsen kan het wel 20 graden worden. Morgen neemt de bewolking toe. Dan is het 13 tot 17 graden. 3FM. Zometeen. Nou, we hadden kattenvoer nodig en toen zag ik luiers, pannen, spellen, kutten... Ja, word jij ook zo enthousiast van de Select-deals? Koptelefoons en oordopjes van onder andere Sony en JBL met tot 20 euro extra korting. En Samsung smartphones en tablets ook met tot 20 euro extra korting. Check met Select van bol.com. Wanneer alles weer kan, weten we niet. We weten wel dat we nog steeds minder auto rijden. Dus blijft de kans op schade kleiner. Daarom verlaagt Promovendum je huidige autopremie met 25% als je naar ons overstapt. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden. Discovery Sport Plug-in Hybrid. Tot 55 km emissievrij stadsverkeer. En voor weekendavonturen met de familie kunt u altijd vertrouwen op de benzinemotor. Zo krijgt avontuurlijk rijden een nieuwe lading. Discovery Sport Plug-in Hybrid. Charged for adventure. Land Rover, above and beyond. Stap over naar Promovendum en verlaag jouw huidige autopremie met 25%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. De overstap regelen wij voor je. Luna's online klasjes zijn zo gewild... dat ze geen tijd meer heeft om haar mailtjes te beantwoorden. En blijf rustig luisteren naar je e-mail. Eh, uh, adem... Tijd om iemand aan te nemen. Wat ik nodig heb, is Indeed. Inderdaad, want Indeed levert kandidaten met de skills die jij nodig hebt voor jouw bedrijf. Geen wonder dat meer dan 50.000 bedrijven in Nederland gebruik maken van Indeed. Ga nu naar indeed.com, stes goed en krijg 100 euro te goed voor je eerste vacatureplaatsing. Voorwaarden zijn van toepassing. Field Lab organiseert een coronaproeffestival, een proeffestival op het Lowlands terrein in Biddinghuizen. Vandaag zijn de namen bekendgemaakt. Jazz Special, De Staat, Maan, Jet Rebel, Donny, Vrouwtje, Bilal Hip die komen optreden. Serieus, al komt mijn blinde buurvrouw drie uur lang jodelend op de mainstage. Ik ben erbij! Dinsdag. Lost in yesterday? In februari 2021 gingen Frank en Eva op vakantie... en lieten de middagshow onbeheerd achter. Op dat moment brak de pleuris uit bij het management in de wandelgangen van Hilversum. Als je een probleem hebt en niemand anders kan... en je hebt iedereen al geprobeerd... dan krijg je de middagshow met Rob van de Radio... 16! Dit is op van de Radio hier. He he. Wat een prachtige dag zeg. Hey, 17 graden in Hilversum, ik weet niet hoe het bij jou is. Maar uh, de mussen vallen hier uh, met een glimlach van het dak. Lekker, omdat het weer eventjes lekker is. Daarvoor nog uh, Duke de Mont en Need You. Hij leerde zichzelf allemaal DJ-technieken aan om remixes te maken. Nou, dat heeft zich goed, uh, goed afgespeeld. Sinds 2007 actief en pas in april vorig jaar zijn het al gelanceerd. Als je iets doet, dan moet je er even goed over nadenken en het dan pas doen. Dat is wat Doet de Man zegt. Dus 3FM, zometeen gaat de groetjeslijn open. 0909136. Het is een open lijn. Als je erbij wil zijn, dan zie je een appje via de app van 3FM. Dan kom je in het wel bij wel gisteren. En misschien bel ik je wel terug. We hebben het al over de namen die zijn bevestigd voor zo'n testfestival op het Lowlands terrein. En vrouwtje zit er ook bij. Dit is onbezonnen.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 I got to bag it up, I like the way you work, kid, no, no diggity I got to bag it up, I like the way you work, kid, no diggity I got the bag it up, She's got class as now, she's knowledge by the time Baby, never act wild, very low-key on the profile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 from New York City to Black Street what you know about me, now don't me up for those things, Cartier wooded frame sported by my shorty, as for me icy gleaming pinky diamond ring we bees about to this click up on this scene, ain't you getting bored with these fake boards, I shows improves no doubt, I've been dizzy, so, please excuse if I come across rude, that's just me, and that's how a play it's got to be, stay kicking game with a capital G ask the people's on my block, I'm as real as can be, word is born, faking moves never been my thing, so Teddy, black street. no diggity. No like no of... no uh, Jordi Remijzen zegt via de F3FM: het uh, is uh, lastig dingen regelen met de overheid als je geen DigiD hebt. No DigiD. Die... Nee. Lekker naar de Canarische Eilanden. Naar de zon op balkonisos. Tunesië. Winterkarten. Het is voorjaarsvakantie. En veel mensen die zijn niet op vakantie. Bijna niemand eigenlijk. En dat hoef ik niet uit te leggen waarom. Maar het idee is dus uh, van dit moment om, om toch dan warmte te verspreiden. Ook naar een familie of mensen die je kent. Dus als je iemand een groeten wil doen, dan moet je nu even bellen. 0909. 0909. 0909 Kom op en bel Gewoon naar dat nummer. Kom maar door 0909 1336. Laat je horen als je mee wilt doen De openlijn is open, de opneemgarantie Die is niet op vakantie, uh, kom maar door uh, 0909 1336 Of stuur een appje via de F van 3FM Dan kom je in het nog wel gisteren, maar we zijn al begonnen Dus de banner is sneller 0909 1336 Hallo, met de radio Hallo met Trudy. Trudy? Ja. Zo spreek, oh, elkaar, zo spreek je elkaar nooit? Nou hè. En zo heb je elkaar ja. aan de lijn? Ja, gezellig. Wat, wie wil je er goed te doen? Uh, aan mijn schoonouder, Scheep René en aan Gerard en Kati. Dat zijn mijn oudste en mijn jongste kind. En die zijn daar uh, eventjes lekker een dagje heen. Ah, dit klinkt als een, als een, als een gezellige familie. En uh, waarom wil je ze per se de goed te doen? Uh, ja, ik vind ze allemaal erg lief. Ja? Ja. Meer, meer is niet, uh, niet nodig. Nou, ik geef je de radio. Uh, uh, ga, ga je gang. Gerard, Kati, opa Noma, de groeten. Roller, roller, roller, een, drie, drie, zes. Nou, het dekt redelijk de lading van wat het is. Uh, ah. Hallo met de radio, met wie spreek ik. Wil je met Rob met Rolof? Hé, hey, Roloff, zeg het maar. Hé, hey Rolof, eh, uh, Rob. Ik, ja, ik, ben, ik de, was Rob. te doen. Ja, ja, ja verwarrend. Nee, begrijp <laughs> Lange dag. Ja, maar uh, Ik wilde graag de groeten doen aan Bonnie Saint Claire. De, de, de Bonnie Saint claire of iemand die de zo heet? Oh. De enige De enige echte Waarom? Ja, twee redenen. Twee redenen. Ja. Uh, gewoon omdat het kan. En omdat uh, het lekker weer is, terrassen weer. En ik wel zin heb in alcohol. <lacht> Alleen, ja, er zijn ook twee redenen dat het niet kan. Ja. Ja, het mag niet van Mark en ik kan gewoon niet omdat ik, uh, ja, elk moment gebeld kan worden door het werk, dus ik moet uh, nuchter blijven. Oh, wel. dat is jammer. Ja, Anders dat is dat je. Er zit een beetje alcohol in iedereen. Maar vanavond dan wel weer. Ja, ja, helaas. Nou, dan maar radio luisteren. Dus. Zit je lekker, maar waar zit je? Is het daar een beetje lekker weer? Het is hier uh, net als nog 20 graden. Het is nu een half graadje minder. 20 graden, Rolof. Ja, lekker. Waar is dit? Dit is in Brabant natuurlijk. Ja, waar? Uh, West-Brabant. Ja, waar? Oh, waar? Ik zit nou, waar? Uh, ik zat net in Moerdijk. Ik ben nu inmiddels al uh, wat afgezakt naar het zuiden. Ah oh, ja, precies. Nou, ik kom daar naartoe. Uh, tot straks. Jo. Tot straks. Cool. Hallo, met de radio. Met wie spreek ik. Ik ben Rob. Wie ben jij? Ik ben Amy. Amy, zeg het maar. De groetjeslijn. Ik wil uh, graag de groetjes doen aan Hans van Inge. Hans van Inge. Ja, Klinkt, ik, het klinkt een bekende naam, maar het is waarschijnlijk een... een wie, wie is dat? Hans van Lingen is een uh, kroegeigenaar uit Ommen. Ja. En het is echt een gouden gozer, dus ik dacht ik wil hem even goed doen. Dus, ja, precies. En die zit nu heel weinig te doen natuurlijk. Met zijn handen in het haar. Die zit nu heel weinig te doen, inderdaad. Dus we hebben een paar hele gezellige pornoavonden. Uh, maar goed, het is een gezellige gozer. En ik hoop dat de kroeg snel weer open mag. Welke kroeg is het? Het is uh, de herberg in Ommen. Hallo! Wat is je naam en wat zijn je groetjes? Hey Frank, middag. Ja, met Rob is het. Hey Rob, middag. <laughs> ja, Rob. Ja, wie had wegedacht? Niemand. Iets lang. Rob, oh, nee. ik wil de groeten doen aan Tim van gisteren. Je had hem gisteren aan de lijn. Tim je van kent gisteren. Nog wel. Ja. Tim had het over het bel me niet en bel me wel gisteren. Ja, die werd helemaal lijp van een of andere dienst die hem de tijd belde. Dat klopt, ja, nou is Tim... Toevallig is een vriend van mij. Ja. Maar Tim moet zich niet zo druk maken. <laughs> Kijk, top. en aangezien wij elkaar in deze coronatijden niet zo vaak spreken, nee. denk ik, nou, dan, dan gaan we het via het beheer. Ja, dan in? ga het gewoon via de Dat mag ook. Dus ik zou zeggen, neem het woord. Dus, Tim, hou je gemak. Wat was het? Nou, maar deze. En wat was jouw naam? Frank. Oh, jouw naam is Frank. Ja, en jouw naam was Rob, toch? Oh, wacht eventjes. Ik dacht, jij dacht dat ik Frank was. Nee, jij dacht dat ik Rob was. Nee, maar ik nee, wacht even. Ik dacht dat jij zei, hey Frank, maar jij zei, ik ben Frank. Want ik vroeg natuurlijk, wat is je naam? Oh. En ik dacht, oh, dat ja. jij dacht dat ik Frank, want die zit hier normaal op dit tijd, daarom. Nee, maar jij dacht, ik roep als en niet Frank. En nee, precies, maar dan zijn we eruit. Nee, maar nou wordt het een moeilijk gesprek. Ik ja, ga op ja, ja, ja, Oké, okay, ja, ik ja, rijmte een tunnel ja, in. Ja, hey, Hallo, met wie spreek ik? Hallo, met Peter. Peter! Ja, ik ben er weer. Ik heb er al heel vaak gesproken. Ja, ik, eh, vrijdagavond nog. Partij voor ja. de Vrijdag. Ja, zeg, zeg het maar. Is uh, ik het ook toevallig? Even kijken, is Lideke hier ook? Uh, nee, nee, toevallig niet. Nee. Wat? Het is nog steeds niet binnen, hè? Wat heb je binnen gehad, wilde hebben? Ik, nee, ik heb het nog steeds niet binnen, dat, uh, die emblem. Oh, de strijk aanbleven, van Partij voor de, de Carnavalsuitzending, ja. ja maar dat komt allemaal goed. Het, het komt allemaal goed. Okay. Blijf bij de brievenbus en dan, dan komt het heel goed. Oké, okay, wat meter komt mijn post binnen op dinsdag, omdat ik dacht van... Ja, maar dan heb ik dat deze even meegeschreven en dan weet ik dat dit bij jou dus de post op dinsdag komt. En, en de vraag nog even Peter, uh, aan wie wil jij de groetjes doen, want het is tenslotte de, de groetjeslijn. Aan, aan mijn moeder. Ja. Ze is er altijd voor me en zij heeft een bepaalde ziektes. Waardoor ik nu meer voor haar moet doen dan zij voor mij, en ja. Oh. Dat is wel mooi dat je dat dan uh, terug kan geven. Of moet geven, of wil geven. Okay. Nou, het is een beetje moeten, want Wat ik zei... woon alleen met mijn moeder, dus ja, ja dan... jongen heftig wel. Ach, je, je raakt er op een gegeven moment wel een beetje aan gewend. Ja, hoor. maar dat maakt niet minder heftig natuurlijk, hè. Precies. Nou, sterkte daar. En doe het goedjes heb Je dus net gedaan. En uh, <lacht> tot uh, nog eens, hè. Ja. Rettige woensdag. Oh, opgerangen. 3 De middagshow. Met Rob van de radio. BFM. Stop the clocks, it's amazing. A million colors of hazel. Golden and red. Ik loop prachtig. Sorry, prachtig. Het is uh, bijna precies half vijf. Dan is het eigenlijk niet precies half vijf. Goedemiddag. Goedemiddag, wat is het nieuws? Deze winter telt de meeste zachte dagen ooit. Vandaag is het sinds begin december voor de vijfde dag in de beeld warmer dan 15 graden. Het vorige record was in de winter van 2018 tot 2019, die had vier zachte dagen. En verschillende Kamerleden hebben ook gemerkt dat het lekker weer is. In het debat over de coronamaatregelen... zeiden ze dat de terrasjes onder voorwaarden open zouden kunnen. Want nu staan mensen ook al buiten in de rij voor bijvoorbeeld een koffiekarretje. Terwijl als je dan ietsjes opzij keek, was daar een leeg terras. Waar diezelfde mensen mogelijk veel veiliger, gereguleerder en op afstand hadden kunnen zitten. Waarom kunnen we dat niet gewoon vanaf volgende week of vanaf deze week doen. Weet je, het zonnetje schijnt, het wordt mooi weer, het is mooi weer. Kijk eens naar buiten. En waarom kunnen we dat niet inderdaad, bim, vanaf deze week of volgende week doen? Volgende week wordt het trouwens minder weer. Maar uh, dat is niet de dat reden dat... Dat geldt er zijn natuurlijk. Ja, premier, waarom kan dit niet? Ja, premier Rutte vindt het uh, te gevaarlijk. Met de huidige besmettingen vandaag trouwens ook best wel weer veel. Um, en hij zegt ook dat als je de terrasjes open doet... gaan ook veel meer mensen reizen. Ja. De grote verslagenheid in Koevoorden in Drenthe. Gisteren kwamen twee meisjes op een skelter onder een auto terecht. Ze kwamen allebei om het leven. Je hoort de burgemeester van Koevoorden. Wat een mooie voorjaarsdag leek hè, in de voorjaarsvakantie. Waar deze meiden ook gewoon lekker bezig waren. Een voor een karweitje. Hè, lekker in de buitenlucht. En dan krijg je zo'n dramatische ontwikkeling. Dat is bijna niet te bevatten. Een politie onderzoekt nog hoe dat ongeluk kon gebeuren. Heftig, hè? Steeds meer mensen verhuizen van de Randstad naar de provincie. Zoals je dat dan kan noemen. Het CBS telde er vorig jaar 56.000... die vooral naar Flevoland, Overijssel, Gelderland en Brabant verkasten. Corona heeft er waarschijnlijk wel wat mee te maken. Het is namelijk veel normaler geworden om thuis te werken. Hè? Dus dan ga je er toch anders naar kijken. Maar daarvoor gebeurde het ook al steeds vaker. Deze mensen die gingen naar Groenloop. Ja, het was een superleuk huis in Amsterdam, maar wel gewoon heel klein... En toen kregen we dus deze kans. We kwamen wel vrij snel op de Achterhoek. Vanwege het landschap in combinatie met prijzen. We zijn zo blij met het grote huis en de buitenruimte en dicht bij de natuur. Van april tot en met december 2020 verhuisden ruim 1 miljoen mensen in totaal. Bijna 6 op de 10 bleven in dezelfde gemeente wonen. Voor zo'n uh, huis in Amsterdam, dat is natuurlijk wel zo, zo'n zo appartement. Daar heb je in Zuid-Limburg een villa met zwembad. Ja, precies. Dat dus is niet daar, normaal. Ga, daar ga je wel naar binnenken. Ja, dat heeft natuurlijk niet... Dat is ook met thuiswerk te maken. En ook als je dus op, elkaar, op elkaars lip zit. Maar ja. sowieso... Maar ja. Het zorgt er wel voor dat in die provincies die net genoemd werden... de huizenprijzen ook steeds hoger worden. Het wordt ook steeds moeilijker voor als je daar vandaan komt... om dan nog als starter een eerste ja. woning te vinden. Dus Verge dat is dan weer de kritiek ja. erop. Maar ja. okay. En het weerbericht? Ja, lekker weer. Komende nacht is het helder en koelt het af naar een graad of 9. Morgen dan begint weer zondag, maar later neemt de bewolking toe... gaat het toch een beetje anders eruit zien. Wordt iets minder warm, spatje regen misschien. En 13 tot 17 graden. Nou, okay. En tot die tijd is het nog vandaag in ieder geval even genieten. Ik weet het goed. Okay. 3FM is hier, uh, zometeen uh, dansje doen met Offenbach, uh, Head, Shoulders, Nusantos. Uh, toch een 3FM Series Sequest, de Lifeline Classic als je het mij vraagt. En Don Henley is hier, The Boys of Summer, nou komt dat er goed uit. huis kopen voor mezelf? Ik zou niet weten hoe ik dat voor elkaar moet krijgen. Wij wel. Want op 17 maart is jij wat er de komende jaren gaat gebeuren door te stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen. Of het nou gaat om een basisbeurs, de hoogte van je studieschuld of de woningmarkt. Alles is politiek. Wat vind jij belangrijk? Laat je horen. Check 3fm.nl en zet je stem niet op mute.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 En uh, Offenbach is een, een DJ-duo. Het zijn uh, jeugdvrienden. Vanaf uh, 13 jaar oud doen ze dat al. En dat hoor je ook. Het plezier spatten vanaf. Het is 3FM. Goedemiddag. Uh, Years and Years komt eraan. En dit is uh, Teddy's hit Suffer. En uh, die clips zijn een karen throwback naar de 80s en 90s. Moet je maar eens opzoeken. album is net uit op het label van Tim Knol. En uh, het stond in de Volkskrant op een recensie. Vier sterren. En die roemen het feit dat het band een uh, zingende drummer heeft. Met een striphelder naam kickkluiving. Ja, is inderdaad een goed boek. Ik zou het lezen. 3FM. Woensdagmiddag. That is it. Suffer. Goedemiddag. ...waar ik niet doorheen ging praten. Teddy's, Hit, Suffer, Years and Years, King... ...en nog Seagirls uh, en Do You Really Want To Know? Het twee-categorieën spel. Met Rob van de Radio. Hey, goeiemiddag. Het is uh, tien voor vijf. En uh, als je denkt dat het uh, klinkt frank... ...en even wat klinken die gek? Als één persoon ook. Ja, ik ben Rob en ik uh, zit hier nog vandaag en morgen... ...omdat ze op vakantie zijn. En uh, vrijdag hoor je Jorien en Timur. Toch, Edwin? Ja. ja. En Want je zit vrijdag ook al tussen de van twee. En vrijdagavond dus zou je echt een Rob FM hebben. En uh, hè? moet ook een keer eten. Dat moet wel leuk blijven. Zo is het ook. Ja. En eh, dat moet ook leuk blijven. Nou, bedankt. Uh, zou jij even aan het rad willen draaien? Ja. Van de twee categorieën spel. Dan komen we erachter welke twee uh, categorieën we vandaag gaan verbouwen. Tot een woordspeling of een woordgrapje. Komt die? Ja. Zo. Het werkt eigenlijk zo. Je krijgt twee categorieën en dan moet je in je hoofd een nieuw woord van maken. En als je de grappigste bent, dan mag je gabbelen in de grabbelton. Wat is het vandaag geworden? Songtitels. Songtitels? Ja. En? Of nee, alleen songtitels? Nee, nee. nee. Eten. Eten. Eten. Songtitels en eten. Je staat zo ver weg ook. Uh, als je daar iets mee weet, dan stuur je wat in via de app van 3FM. Uh, laat je horen, zou ik zeggen. Maar misschien win je wel een leuke prijs. Of ja, in ieder geval een prijs. En of die dan leuk is, dat moet je, je zelf maar zien. Goed. Uh, songtitels en eten. Um... Ja. Uh, Nick en Simon. En uh, pak maar mijn ham. Pak maar een hand. Leuk dat je het ook kan zingen. Dank je. Ik, ik heb er nog eens voor, mag ik ook zingen. Oké. Okay. Um, Muse. Supermassive Black Hollandse pot. Was dit al het zingen? Nee, jij mag ook zingen. Zeg. Oh moet ik eens zingen? Supermassive Black Hollandse pot. Ja, precies. Hij is niet echt zingen, ook wat ze daar hebben. Uh, songtitels en Eten komen door via de F van 3FM, natuurlijk uh, ja, ze gaan ermee ophouden, of ze zijn al gestopt. Uh, Dag Punk en One More Time. Stuur maar een appje, met de app van 3M, dat is gratis en kost tevens niks. En dat is gratis! Oh, dat, dat zongen ze al. 3 mm. Beautiful girls all over the world I could be chasing but my time would be wasted They got to know you Me spontaan vergeten dat ik eigenlijk gewoon aan het werk ben baan. Die vind je bij Tempo Team. Want wij hebben werk voor mensen die er zin in hebben. Ook zin in meer werkplezier. Ga vandaag nog naar Tempo Team. En uh, complimenten vergroten ook je werkplezier. Lekker gewerkt. Op, Check snel tempoteam.nl. Ken je dit geluid nog? Het was de start van je werkdag. Op een weekendje weg. Het was het geluid.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 Land Rover, above and beyond. Hoi, ik ben Noah van Wasimpel en ik help te vinden wat echt bij je past. Als je een abonnement zoekt, is het een goed moment, want Tele2 heeft nu de dit wil ik weken. Dan krijg je hoge korting op simonies met 20 gig en betaal je geen aansluitkosten. Maar is het wat voor jou? Je komt erachter bij Wasimpel. Alle telefoons en providers op één plek. Bij BCC gaat alles op zijn kop. Met gigantische kortingen op heel veel producten. Bestel je product telefonisch bij jouw BCC-winkel. Of shop online op bcc.nl. BCC, altijd een oplossing in huis. Weet je waar je 5 minuten vakantie van krijgt? Een kansieappel. Mmm, die zijn lekker. Oh, oh, oh. Kan nu bij BCC, hoge kortingen op geselecteerde Siemens wasmachines. Ben jij een hybride type of meer van het elektrische soort? Tijdens de Go Electric weken bij Ford kun je ervaren welke slimme Ford bij jou past. De Fiesta, Focus, Puma of Kuga. Of rijden volledig elektrische Mustang Mach-E. Bespreek de mogelijkheden met jouw Ford dealer of kijk op Ford.nl. Ben jij ook bewust bezig met je mobiel? Dan heb ik nu de iPhone SE, voor een vaste lage prijs. Kijk op Ben.nl ben. Voor welke Ford je ook gaat, je rijdt extra voordelig met Ford Private Lease. Nu opzegbaar bij inkomensverlies. Zo rij je al een Fiesta vanaf 255 euro per maand op basis van 60 maanden en 10.000 kilometer per jaar. Kijk voor alle details op Ford.nl of neem contact op met jouw Ford dealer. Vink maar af die verfklus. Nu bij Gamma 30% korting op alle Flex Creations lak- en muurverf. Niet uitstellen, maar afvinken. Ik kan het. Gamma. Ben jij een IT'er die denkt... ik geniet vooral van de leuke dingen naast mijn werk? Of ben jij een IT'er die denkt... ik wil genieten van de leuke dingen in mijn werk? Bij CGK zoeken we IT-ers die meer willen betekenen. Kijk snel op werkenbijcgk.nl Werken bij CGK. Aspire to more. Hey, goedemiddag. Zometeen het tweede deel van de Middagshow met Rob van de Radio. Vaak een even op vakantie en we spelen het twee-categorieën spel Songtitels en Eten. En Ivo die zegt. Vandaag is brood. VFM. Oh, heel goed. Marco Messato nagedaan Weer dat is sterk. Als je het nog hamer kan, kom maar door door. titels en eten via de app van 3FM. Eerst serieuze zaken. Beambuis, de nieuws van 5 uur. Goedemiddag. Nog nooit heeft de politie zo'n lading kook onderschept. NOS op 3. De... In de havens van Antwerpen en Hamburg is samen 23.000 kilo gevonden. De Nederlandse politie werd getipt door hun Duitse collega's toen die de lading in Hamburg vonden. Omdat het een Nederlandse verdachte was waar die mogelijk naartoe zou gaan. We gingen eens even kijken wat is hier aan de hand. Eh, zijn er nog meer partijen die we kunnen zien? En toen kwamen we dus uit in Antwerpen. Eh, dat daar anderhalf week geleden dus een partij is binnengekomen. Eh, in een groot aantal containers met... Achteraf blijkt 7.000 kilo coke aan boord. De drugs waren vanuit Midden-Amerika naar Europa gevaren... en zaten verstopt in containers. Als je naar Hamburg gaat kijken, zat die verstopt in plamuur. Zoals wij de gaten in de muren dichtmaken. En als je gaat kijken naar die partij van 7.000 kilo in Antwerpen... zat die verstopt tussen hout en inktvissen. De partijen drugs waren geadresseerd aan een man van 28 in Vlaardingen... in Zuid-Holland, die is opgepakt. De politie denkt niet dat de man al het spul hier had willen verkopen. Zeker niet allemaal voor Nederland, want het is echt een enorme partij. We hebben een hele goede infrastructuur. Er wordt gebruik van gemaakt door de criminelen. Uh, ja, en heel veel wordt ook doorgevoerd naar andere landen. Ja, dat maakt het ook wel weer lastig, hè? Want dus kennelijk is de vraag heel groot en mensen durven grote risico's te nemen. Door de grootte van de vangst vermoedt de politie dat er een hele bende achter de drugsmokkel zit. Ze hopen nog meer mensen te kunnen oppakken. Waarschijnlijk was dit niet de eerste lading kook die de bende verstuurde. De politie zegt dat criminelen eerst vaak kleinere partijen sturen om te kijken of hun plannetje werkt. En daarna pas een grotere lading. Volgende week mag je weer winkelen, maar alleen op afspraak en maximaal 10 minuten. Kleinere winkels zijn er blij mee, maar grotere niet echt. Je hoort een manager van een tuincentrum. Deze winkel is ongeveer 18.000 vierkante meter. Ongelooflijk groot. Dat is eventjes alsof je één persoon in een supermarkt loslaat. En als je dan ook nog 10 minuten binnen mag zijn... dat red je nog niet eens om op tijd de kassa te halen. Voor grotere winkels zouden andere regels moeten gelden, vindt hij. In de Tweede Kamer ging het vanmiddag ook nog over de versoepelingen. Een meerderheid vindt bijvoorbeeld dat de terrassen eigenlijk ook open moeten. Is deze Alkmaarse kroegbaas het helemaal mee eens? Ik denk dat wij het met z'n allen, en wij, praat ik over horeca-ondernemers in het algemeen... dat wij het juist in goede banen kunnen leiden. En wij willen verder en wij kunnen verder. Maar premier Rutte heeft al gezegd dat we de terrassen voorlopig kunnen vergeten. Daar is nog geen ruimte voor. Bij het RIVM zijn afgelopen dag ruim 4400 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Dat is ongeveer evenveel als het gemiddelde van de afgelopen week. Er liggen nu 18, 1883 mensen met corona in het ziekenhuis... van wie 533 op de IC. Deze winter heeft de meeste zachte dagen ooit. Zo'n zachte dag is het als de temperatuur in de winter boven de 15 graden komt. En dat is deze winter al vijf keer gebeurd. Peck Zwolle heeft een nieuwe trainer. Het is Art Langeler. Dat is een oude bekende, want hij was er al eerder trainer en wist hoe met Zwolle te promoveren naar de eredivisie. Langerler volgt de ontslagen John Stegenman op. En de transfer van Quincy Promes van Ajax naar Spartak Moskou is rond op het nippertje trouwens. De Russische transfermarkt is bijna dicht. Promes is vanmiddag met uh, een vliegtuig naar Moskou gegaan. Hij tekent een contract voor 3,5 en een half jaar. Het weer komende nacht is het helder en koelt het af naar een graad of negen. Morgen begint weer zondag, maar later neemt de bewolking toe en het is iets minder warm. 13 tot 17 graden. 3FM. Zometeen meer. De middagshow met Rob van de Radio. Bij Plus ziet het weer paars van de laagblijvers. Onze populairste producten blijvend laag geprijsd. Plus handperenconference los per kilo 1,89. En plus luxe sla Rucola een zak van 85 gram, 89 cent. En nu bij plus. MoneyBird is het boekhoudpakket dat met je meedenkt. Voor de ondernemer die vliegend vlucht zijn administratie wil doen. Je boekhouding zo gebeurt met MoneyBird. Als er één moment is voor de Volvo V60, dan is het wel nu. Representatief door strak Scandinavisch design, met alle ruimte voor een actief leven. En alleen op dit moment verkrijgbaar vanaf 40.995 euro. De Volvo V60 Momentum Advantage. Het juiste moment herken je meteen. Kijk op volvocars.nl Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het twee maanden gratis op moneybird.nl Je boekhouding? Zo gebeurt met Moneybird. De Volvo V60 Momentum Advantage. Nu tijdelijk vanaf 599 euro per maand via Volvo Car Lease. Kijk op volvocars.nl Domino's Delivery Days. Elke maandag tot en met donderdag de tweede pizza voor maar 2 euro bij bezorgen. Check de deelnemende winkels en bestel nu op domino's.nl Hey handsome, zin om te dansen? Ik vind die nieuwe Toyful Speakers geweldig schat. Maar zullen we nu eindelijk gaan eten? Haal ook de sound van Teufel in huis en ontvang tot 35% korting op teufelaudio.nl Follow your sound. Zit ik in de file heerlijk te genieten van Kensington op 3FM? Hoor ik ineens Rob Jansen op de radio? Jansen? Een landelijk radioprogramma? Ja. Hoe krijgt hij dat nou voor elkaar? NPO-programma's van Rob van de Radio luisteren kan al vanaf 0.000 euro. Kijk op ster.nl. En bereik niets. Circa waves en T-shirt weather. 3FM. Een liedje over dat het einde van de relatie niet altijd het einde van de wereld is. Nou, neem dat mee in je dag. Het twee categorieën spel. Met Rob van de Radio. Een nieuw album van London Grammar komt 9 april uit. Goedemiddag, 12 over 5. Rob van de Radio hier. Uh, met de middagshow op de plek van vak en Eva. Die zijn op vakantie. Het is voorjaarsvakantie. Een hele fijne middag. En nog misschien wel fijnere middag als je mee hebt gedaan met het uh, twee-categorieënspel. Vandaag speelden we songtitels en eten. Ongelooflijk veel dingen binnengekomen. Dank daarvoor. Uh, ik ga er een paar opnoemen als Evil of vermelding. En dan naar de winnaar. Als je nu denkt, joh, ik zat helemaal niet bij die Evil of vermelding. Was het niet grappig genoeg, was het niet leuk genoeg. Maar dan komen zoveel dingen winnen, dat als ik die nu allemaal voorlees, dat ik er morgenmiddag nog mee bezig ben. En dan doe moet het gewoon weer rond de klok van vijf. En vrijdagmiddag, twaalf uur, vrijdagavond, zaterdagmiddag, zondagmiddag. Nou, dat komt helemaal goed. Uh, dit zijn de eervolle vermeldingen voor songtitels en eten. Rachel, die zegt uh, Kelly Clarkson en uh, Behind These Hazel Note Eyes. Hazel Note Eyes. Ja, goed. Uh, Richard zegt uh, Queen Bohemian Rhapsody. <laughs> Ja, Frank die zegt uh, uh, boemien en papstudy. Papsudy. Pap, pap, ja, papstudy, ja. Nog een queen van Liam. Uh, I want to bake friet. <laughs> I want to Break friet. Ja, dat is goed, je hoort het ook voor je. Uh, Paul die zegt ook. Uh, uh, Frank boeien. Met. Uh, zeg me dat het schnitzel is. <laughs> Boy, dat het schnitzel is. Ja, prachtig. Applaus. Eh, even even applaus. Ja, dat is heel goed. Zeg maar dat het zietsel is. Paul, dankjewel. je uh, wel. Reinier, ook leuk. The Verve, Bitterball, Sweet Symphony. <laughs> ja. Erik Sinead O'Connor en uh, Nothing Compares to You. Wart, uh, Hakuna Patata. <laughs> Vincent Akda Munich Munnik en uh, De Kapitein, Iglo, deel 2. Spice Girls van uh, F. Met Wannabrie. Anne Loes, die is er ook bij. Eh, songtitels en eten. Eh, K3. Oh ja, Le Levenworst. Levenworst. <lacht> jongen. Marcel, eh, Marco Basato kwam een keer eerder binnen... maar nu met een ander liedje. Ik leef niet meer voor kabeljauw. <lacht> Ik leef niet meer voor kabeljauw. <lacht> Hoef niet te proberen. Het kan allemaal één de grappigste zijn. En dat is Maurice. Goedemiddag. Hai, goedemiddag. Um, songtitels en eten. Forner met... I want to know what love is. I is! Ja ja, wat goed. Goeie plaat, oké. Okay. I want you to is. Ja ja, het eh bij de gammadon van 3FM. I know what I want to know what love is, uh, Maurice. Uh, yeah. als jij stop zegt dan haalt eh uh, een prachtige dat voor je. Eh uh, stop. heeft Maurice gewonnen, Edwin? Maurice, hoe oud ben je? Ik ben 31. Oeh. Nou, dan, dan heb ik de helft van je leeftijd hier. Het is een, een kaarsje met het cijfer 3. Een kaarsje okay. van het cijfer 3 ja. Een kaarsje in de vorm van het cijfer 3. Ja. ja. Welke kleur? Goud. Maar ja. Wat ga je ermee doen? Uh, wat ga je ermee doen, Marius? Aansteken. Ja. En dan? Uh, weggooien. Ah oh, ja. ja. Het is trop van de radio. Oh. Het is trop van de radio. Oh. Als je goed luistert, dan zegt hij hallo. Hallo! Nou, uh, veel plezier ermee dan, Larrius. Hey, dankjewel, hè? Een fijne uitzending, Lot. Hartstikke fijne woensdag. Jij ook nog een fijne uitzending. 21 Pilots hier. En Stressed Out. 3FM.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 Van Eng. Klinkt ook lekker, Zero, Shane Cott en Get Out My Head. De krapper van de week. En dat is dan weer mijn favoriete plaat van dit moment. Mijn favoriete plaat. Uh, Rick heeft dus helemaal die Shane Codd. Ik uh, ga uh, deze week lekker op het nieuwe nummer van The Kick. En uh, als je al wat ouder bent of je houdt van oude muziek net als ik, dan ken je dit nummer al. Het is namelijk een cover van um, Madness en Baggy Trousers: Baggy Trousers. Baggy trousers. Een lekker ska-nummer. En ik dacht, uh, de zon schijnt. Dit is een perfect moment om deze te draaien. En dat is ook fijn, want ze hebben hem ook precies op het goede moment uitgebracht. De trapper van de week! De... Voor iedereen die op de fiets zit, op het gaspedaal, lekker omlaag ontrappen. De kick en terug naar school toe! Mama heeft een meeting staan en ik heb net al was gedaan. Om een uur gaat hier de bel, weer een pakket van de DL. We drie kinderen zitten thuis, bouwen het. Als ze weer opgetonderd zijn Kinderen geen bezwaar Maar papa is geen tovenaar Oh wat is het fijn Als ze weer terug naar school toe zijn Terug naar juffrouw Jet En papa gaat weer terug naar Midden lang die apen hier gejank, gezever en geklier Mama lost wat zomaar op Papa slaat zich voor zijn kop Mogenschoenen in de gang Pak ze nog achter het behang Papa raakt geen Maar papa is yes, geen tovenaar Oh wat is het fijn Als ze weer terug naar school toe zijn Terug naar je Jet en... Terug naar school to zijn, het op zijn, terug naar zaai, de je de plaat van dit moment is van de kick uit Rotterdam terug naar school toe. Als je ze allemaal wil luisteren dan check je de Spotify lijst. Het is bijna half zes, Pien hier met het nieuws. Goedemiddag. Goedemiddag. In de Tweede Kamer mochten de partijen vandaag zeggen... wat ze vinden van de nieuwe coronamaatregelen. Gisteren kwamen er een paar versoepelingen bij. Bijvoorbeeld dat middelbare scholieren en mbo-studenten... weer naar school mogen, tenminste één dag per week. Verschillende partijen vragen zich af waarom de hbo's en universiteiten dan nog niet. Waarom naast het mbo niet ook het hoger onderwijs? Met welke extra maatregelen kan dat wel? Er moet nu echt perspectief komen voor studenten die al heel lang geen fysiek onderwijs hebben gehad. Daar moeten extra stappen worden gezet. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil ook dat het kabinet... met versoepelingen komt voor de horeca, terrassen open bijvoorbeeld. Maar premier Rutte vindt dat nog te gevaarlijk. Ja, ik snap wel dat, dat... Kijk, het is natuurlijk helemaal kut. Laten we dat voorop stellen, maar kunnen we niet... Het is natuurlijk ook gewoon wat het is. Je kunt zeggen, ja, we moeten, we moeten versoepelen, want mensen drinken het niet. Ja. En, maar ja, wat als het daarmee erger wordt weer. Ja, dan wordt het weer teruggedraaid. Ja. Ja. dat Maar dan is het meijer. misschien ook gewoon geen, geen goed idee. En ik snap het wel. Je kunt al zeggen, ja, nu moeten de terrassen open. Nu, uh, ja, dat zou ik ook wel willen. Tuurlijk. Nee, natuurlijk. Ja. Uh, alles open. Kroeg open, bioscoop. Alles ja, open. En, en wie het ook vraagt, uh, en dat snap ik ook heel goed, als het jouw zaak is, dan ga je natuurlijk zeggen, is, tuurlijk. ik kan dat veilig doen. En, ja. en, en het moet ook heel erg. Dus ja. dat is zo lastig. Ja, er zal ook nog wel een beetje meespelen dat er verkiezingen aankomen. Dus heel veel partijen willen natuurlijk zeggen als je op mij stemt. Kijk, ik maak maar hart voor deze branche en ik ah, voor die. Ja, ja. Um, en ja, begrijp je die. verkeerd. Het is natuurlijk helemaal, nogmaals, het is helemaal kut dat je als je nu een café hebt, dat je dat ja, je dat je dicht moet. Dat en dat je, en zeker als je als je het op afstand kan doen. En als het veilig kan. Een terrassen buiten, zou je kunnen zeggen, ja, als je met z'n allen op een schaatsbaan mag staan, kun je dan niet ook op het terras zitten? Nou, dat soort vragen. Dus ik begrijp het ook wel. Ja, maar... En dat is sowieso bij alles. Want bij alles ga je denken, maar ja, hoezo in een vliegtuig mag je wel. Ja, uh, uh, ja, uh, ja. Ja, dus ja Dat is ook eigenlijk heel raar. Er is ook een rapport over verschenen... dat dat zorgt voor steeds meer frustratie in de samenleving. Want je ziet of mensen die wel iets mogen... of mensen die zich niet aan de maatregelen ja. houden... terwijl jij dat wel netjes doet. En als je op koek staan bent, dan mag je alles... Op het ijs. Uh, in de gevangenis in het Belgische Brugge is een gijzeling aan de gang. Een gevangene heeft tijdens een wandeling een bewaakster gegijzeld met een scherp voorwerp. Een gevangene uh, is uh, een vrouw die vast zou zitten voor moord. De omgeving rond die gevangenis in Brugge is nu hermetisch afgesloten. En er komt een onderhandelaar om met de gevangene te praten. Oh, wow. Ajax en Spartak Moskou zijn het eens over de transfer van Quincy Promes. Hij tekent voor 3,5 jaar bij de Russische club. Ajax-trainer Erik ten Hag wenst Promes het allerbeste. Ik heb een geweldig verleden met hem. Uh, hij heeft het hier vorig jaar ook fantastisch gedaan. Uh, zeker ook in de Champions League, uh, met heel veel goals. Ja, en ik gun hem deze stap. Het uh, is een goede stap voor hem. Uh, alle succes in Rusland. De overgang uh, hing ook al even in de lucht. was op het nippertje pas rond, vlak voor het sluiten van de Russische transfermarkt. Ik heb geen idee wat je net allemaal gezegd hebt, maar iedereen die van voetbal houdt... Die hebben aan de radio moet gezegd. <laughs> uh, ja, als er dan bijvoorbeeld het Nederlands elftal is... dan moet ik altijd van tevoren even iemand vragen... welke kant we opspelen. Dat ik, <laughs> okay. Dan weet ik wanneer het spannend wordt. Oh, zeg maar. ik ga, om half zeven ga ik weer een voetbalbericht doen. Ik Ik begrijp ook dat heel veel, mensen, heel veel mensen dat heel leuk vinden. Dus, uh, en weet je wat je uh, dan, dan maakt moet proberen, op? Moet je proberen doorheen te bluffen. Zeggen, oh, nee, maar ja. dat, dat vind ik dus... On. Dan denk ik, ja, maar dan, maar dan... Nee, daar ben ik mee gestopt. Okay, okay, nou. nee, want dan, dan, dan, dan gaan mensen op een gegeven moment moeilijke vragen stellen... en dan weet ik het niet. Okay. En dan... Nee, nee, nee. nee. Oh. nee. Oké, okay, ik zal je niet meer uit. Dus. Um, ja, Voor kappers kwam gisteravond het verlossende woord. Ze mogen vanaf 3 maart weer open... Er zijn ook al heel wat reserveringen binnengekomen de laatste tijd bij de kappers. Deze kapper in Turbergen had alleen gerekend op 2 maart. Dus moeten de kappers gaan we open de studio's. De schoonheid de massagepartij, de reisschool. 3 maart. Glat ja. erom. Maak eens er in één keer woensdag van. Ja, en hij uh, hoop dat hij van de gemeente toch al open mag op dinsdag. Want volgens hem heeft het kabinet duidelijk die datum laten uitlekken. En dit is ondernemertje pesten. Ja, maar dan bel je toch even die mensen dat ze de dag laten komen. Of? ja Dat maakt op die ene dag ook niet meer uit wel? Of... Ja, hij zegt, daar snap ik ook wel weer uh, wat van. Wat maakt het nou uit qua virussituatie of nee. het woensdag of nee. dinsdag is? Nee, dat ja. kan ook nu. Ja, ja, ja precies. Nou ja. Of, niet eens, of niet eens, nou goed, ja. Dingen. Oh, ja, als wij ze in de politiek zaten biemen. Ja, Hè? zou dat wel goedkomen? Ja, of niet. Of niet. <laughs> en wat is het weer voor deze dag en morgen? komende nacht is het helder, koelt het af naar een graad of 9. Morgen begint zondag, maar later bewolking en het wordt 13 tot 17 graden. Woeie! In de jaren 70 naar muziek van uh, vorige week. De buurt was in onze eigen livebox. Ik heb het over de nieuwe van uit Wat gives you the kicks. En zo meteen ga ik bellen met uh, iemand over, een, uh, over het test evenement wat er aankomt van Field Lab, weet je wel. Even lekker rockers. I, I think I got it, but I'm not gonna crash. en what gives you the kicks. Probeerde hier in de livebox van 3FM en nu uh, overal te horen. 3FM, laat je horen. En uh, er komen veel vette testevenementen aan... van een organisatie die heet Field Lab. Um, er is een dance-event, een, een concert-dance-festival... en zelfs een popfestival aangekondigd. Vandaag een grote naam, onder andere onze eigen... ja, ik kan het wel zeggen, onze eigen vrouwtje. Die treedt al op. En um, de kaartverkoop daarvan gaat morgen om 12 uur van start... En het mooie is dat er aanstaande zondag ook een ander uh, uh, test-evenement is in Almere. Ook van Field Lab: het prachtige jan Maarsstadion stadion neemt, Almere City. Ik had het net nog over voetbal en hoeveel ik ervan weet, maar goed. Uh, van uh, in ieder geval uh, Almere City deed het op tegen Cambuur Leeuwarden. Dat weet ik wel. En ondertussen is het oog van hopelijk 1500 man. En uh, twee jaar geleden was het natuurlijk geen groot nieuws geweest. Dat heb je iedere zondag. Maar nu weer wel. En uh, wat ook is er een heel bizar bijzonder muzikaal voorprogramma. Om alvast even voor te beschouwen op zondag. Uh, daarom bij, bij mij live vanuit het stadion ook daar. De leukste stadionspeaker van Nederland Tim de Vries. Goedemiddag. Goedemiddag. Jij staat ook in dat stadion op dit moment. Ik zie het ook. Hier Zeker zijn we het NL Live. Je kunt meekijken. En voor de ja, ja. mensen die niet weten wat een stadionspeak doet, ik heb een klein fragmentje van jou. Dit ben jij. Ik drink deze week alleen op maar OESO. Ik vrees alleen nog maar schieros. Hij is terug. In de 88 ste minuut. 2-1. Nummer 30. Onze Griekse god. De ja. Ja. Ja, ja. Wat prachtig, dit is jouw werk. Dit is mijn werk. Nou, ja, dit doe ik niet, uh, niet uh, 40 uur per week of zo, dat ik in een hoopje staan, uh, in de sta en in een stadion staat te blijven. Lijkt me niet goed voor je maar de Nee, inderdaad. Je moet je af en toe wat rust kunnen. Maar eens in de twee weken mag ik uh, mijn stem gebruiken om, uh, om de doelpuntenmakers, te maken, de wissels, et cetera aan te kondigen hier bij ons uh, in het Janmarstadion. Ja, geweldig, zeg. En uh, ja, hoe zit jij erin? Want uh, binnenkort gaat het gebeuren. Wanneer is het eigenlijk? Ja. Aankomende zondag, kwart over twaalf, oh ja. vindt de aftrap plaats... in de Divisie Almere City Kan kambuur Leeuwarden. En uh, hoeveel zin heb je daarin? Is het te beschrijven? Ja, ik kan niet wachten. Nee, ik, uh, nee het is, uh, de wedstrijdspanning neemt alles maar toe. En uh, de kaarten gaan, uh, gaan goed over de toonbank. Dus het wordt sowieso een gezellig feestje, aankomende zondag. Nice man. Wat, wat, wat heb je het meeste gemist uh, aan de wedstrijd met het publiek? Is dat het publiek zelf? Of wat... wat... Ja, wat... ja, dat is toch de interactie. De, de hele sfeer in het stadion is toch anders op het moment dat, uh, dat er mensen bij zijn. Uh, die schreeuwen, die fluiten, et cetera, et cetera. Dat, is gewoon, uh, dat geeft zo'n andere dynamiek aan een wedstrijd. Ik weet ook zeker dat de spelers dat ook zo ervaren. En ik als, uh, als stadionspeaker ook zeker. Ja, ja wat doet dat? Uh, ze, ze spreken wel eens over de, de twaalfde man. Ja, ja absoluut. Kijk, uh, op het moment dat je als elftal wellicht een beetje op een dood punt zit. Uh, of, of je staat 2-1 achter en de, de, ploeg gaat er toch nog, of de, de supporters gaan toch nog even achter de ploeg staan. Ja, dan merk je gewoon dat dat uh, spelers vleugels kan geven. En, uh, en wellicht zelfs een gelijkspel van overwinning dan over de streep kan trekken. Ja, geweldig. Uh, vorige week was er ook nog ja. een testevenement in de voetballerij. Hoe, hoe gaat het er bij ja. jullie uitzien zondag? Delen jullie fans weer in op verschillende testgroepen? Ja, net zoals afgelopen zondag, uh, waarbij het, uh, de eerste wedstrijd weer uh, sinds tijden met het publiek bij NSC in de Graafschap... Uh, hebben wij aankomende zondag ook drie bubbels bij ons in het stadion. Uh, een bubbel blauw, een bubbel groen en een bubbel rood. En voor die uh, verschillende bubbels uh, gelden verschillende restricties... Waar, uh, waar Fieldlab onderzoek op uitvoert. Hoe werkt dat? Wat, wat, wat, wat zijn de verschillen in die bubbels? Nou, bijvoorbeeld uh, om dan even bij de publiekstribunes te blijven... in, uh, in bubbel groen mogen mensen uh, op minder dan anderhalf meter afstand van elkaar zitten. Dus uh, zeg maar naast elkaar. Ze ja. zijn wel verplicht om dan een mondkapje te dragen en mogen ook hun, uh, hun horeca zelf halen. Dus hun drankje, ja. biertje of, uh, of uh, grillburger van de Febo die mogen ze <laughs> zelf halen. Ja. Ja. Dat hebben die hier ook allemaal in het Janwaarstadion zeker. Nee, goed, goed, goed. goed ja. En uh, de, de rode bubbel, om het, uh, om het zo te noemen, die, uh, die houden wel anderhalf meter afstand. Maar die hoeven dan geen mondkapje te dragen. En bij hen wordt uh, het biertje en de grillburger op de stoel bezorgd in het stadion. Dus die uh, moeten blijven zitten. Ja. Uh, maar goed, die, die worden wel op hun wenken bediend doordat uh, de horeca uh, drankje apje wordt naar hen toe gebracht. Ah, precies. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Nou, dat is interessant. is eh, dus zondag kwart over twaalf gaan we beginnen. Maar dat is ook een bijzonder, bijzonder voorprogramma. Ja, absoluut, absoluut. Wij uh, hebben uh, Lucas, uh, Lucas en Steve uh, bereid gekregen om, uh, om bij ons een pregame show te geven. Ah, wat vet! Dus die, uh, ja, die gaan uh, voor de wedstrijd gaan die een set draaien bij ons in het stadion om het uh, dan al aanwezige publiek op te warmen voor het stukje die middag. Wat natuurlijk uh, de wedstrijd Almere City-Cambuur is. Oké, okay, en jij um, kent ze of hoe werkt dit? Nou, ik ken ze niet persoonlijk. Maar de uh, vader van Steve is bij ons teammanager uh, het eerste elftal. Je ah. moet, nee, nee, nee. moet niet zeggen dat het helemaal op die manier is gegaan. Het is gewoon netjes via het management, et cetera, oh, oké. Okay, okay, okay. Zeker weten, zeker weten. Het is gewoon uh, via de juiste weg gegaan. Maar uh, we zijn super blij dat we hen hier in het stadion, uh, in het Jammerstadion, mogen ontvangen aankomende zondag. En dat zij, uh, ja, onze supporters en sponsoren alvast kunnen opwarmen voor, uh, voor een toffe wedstrijd. Geweldig. En uh, ja, dan wil ik het even bij jou laten. Uh, Tim de Vries, stadionspeaker van Almere City FC. Dank je wel in ieder geval alvast. Uh, hoe ga je ze aankondigen zondag? Nou, ik hoop, uh, of ik denk dat ze dat zelf gaan doen. Maar uh, als ik uh, dan toch een klein beetje weer mag uithalen. En als ik er nog heel even snel tussendoor mag. Je hebt op morgen tien uur nog kaarten te reserveren. Ga daarvoor naar de wedstrijd om Ja, ja, ja, ja uh, Daar staat alle informatie op te mogen. Uh, nog 250 kaarten over de toonbank. Dus uh, ga daar snel naartoe. En uh, als ik ze dan mag aankondigen. Aankomende zondag, dan zal dat zijn hier in het Jammerstadion. Lucas en Steve. Dankjewel, ik ga ze draaien en een fijne, fijne wedstrijd ja. zondag. Dankjewel. Dankjewel. I would like to get to know if I could be the kind of girl that you could be down for. When I, look at you, I feel Then it becomes so true There ain't no other for me It's only you, I, you, I, Goedemiddag, Rob hier. En we uh, kregen een verzoekje van, uh, van Alfred. Die zegt: Ik wil deze even aanvragen, want uh, mijn zus is jarig. En wij, dit is ons liedje: Crankbin Time, You and I. Nou, voor jullie twee, ja, uh, veel plezier ermee.